Technologie. Het is nog altijd een mannenwereld. Ook bij ons. Maar ik heb toch een vrouw gevonden die één van de uitzonderingen is op de regel. Op het ogenblik dat ik dan de job heb gekregen, als salesmanager heb ik een cadeautje gekregen. Een kleine anekdote, ik heb een das gekregen. Een das. Hè, omdat ik zeker zou weten dat ik toch in een mannenwereld was. Hè. Vorig jaar werd ze verkozen tot ICT Woman of the Year. Je rijdt met een wagen. Als u iets ziet, duurt het 50 meter voordat eigenlijk u een actie kan nemen met vijftig meter kan te laat zijn. Als je nu met 5G een wagen laat besturen en die detecteert een gevaar, is dat één meter erna en de actie is genomen. En daarvoor zat ze ook al in het directiecomité van telecomoperator Orange. Telco, zoals ze dat in het milieu noemen, is dus haar expertise-domein. Ze heet Ingrid Gonnissen en ze heeft vrouw zijn nooit als een belemmering ervaren. Ik heb daar eigenlijk zelden moeilijkheden mee ondervonden. Ik heb mij nooit echt als vrouw naar voren geschoven om te zeggen: je hoeft een vrouw te nemen. Ik heb ook rollen gehad die merendeel door mannen werden opgenomen. Maar zelf heb ik daar weinig problemen mee gehad, moet ik eerlijk zeggen. Dus mijn grote droom was van in de kunst uh, les te kunnen geven aan kinderen. Nu, dat was een, uh, niet een fulltime uh, dus, uh, en ik ben nogal een bezig bijtje. Dus ik heb in parallel een andere zaak gestart, een uh, zelfstandige zaak gestart in het uitbesteden van publiciteit. Eenmaal als ik geen job meer had in het onderwijs, want ik was niet vast benoemd, heb ik ook mijn zaak verkocht. En dan heb ik besloten van in jaar stappen te zetten. Dus ik heb vier jaar uh, in een startend bedrijf gewerkt. Uh, die verantwoordelijk was voor het zoeken van kaderleden en moeilijke profielen. Uh, ze noemen dat headhunting. Dus ik heb dat vier jaar gedaan, ook heel boeiend. Maar dat was uh, vrij succesvol. We hebben daar heel wat mooie klanten binnengehaald, waaronder Xerox. Dus uh, en voor Xerox hebben we een twintigtal opdrachten gedaan, waaronder een opdracht uh, bij het zoeken van een salesmanager. Nu moet je dat situeren in de tijd. Hè? Wanneer was het? Ja, 30 jaar geleden, zoiets. Ja, dat was dan ergens jaren tak. Ja, inderdaad. Dan zochten ze een, een man, 35, tien jaar ervaring in ICT. Liefst getrouwd met vier kinderen, waar de vrouw thuis was zodanig dat de man he, de verantwoordelijkheid had van, van het binnenbrengen van het geld. En jij dacht, Ingrid, dit is iets voor mij. Ja, en ik dacht van, ja, we zochten lang lang die roze olifant met te stippen. Die vonden we dus niet. He. En op een bepaald toegang heb ik aan de algemeen directeur gezegd, zeg Rudy, maar ik ken iemand... Die beantwoordt niet aan je profiel. Hè? Uh, waarom niet? Het is een vrouw. voor uh, no, uh, my dead body. Hier komt geen vrouw in een managementfunctie binnen. Dus Ze gaan maar, je hebt er veel vertrouwen in. Je werkt er al vier jaar mee. Um, en ja, wie is dat dan? Ja, dat ben ik. Uiteindelijk heb ik dan besloten: Ik heb de job niet gekregen bij de start. Ik zeg Oké, okay, dan doe ik een stap terug. Uh, ben ik begonnen als account manager. Ik heb gezegd: Als ik begin en ik ben succesvol, dan wens ik dat je me de kans geeft om het assessment center te kunnen doen. Die kans heeft hij mij geboden. Dat assessmentcentrum was positief. En na acht maanden was ik dus, had ik dus de job, was ik dus de sales manager die ik initieel moest zoeken. En zo is mijn carrière bij Xerox begonnen. Ja. In heel mijn carrière heb ik geleerd dat je soms een job aangeboden krijgt die daarom niet 100% aan je wensen voldoet, maar waar je altijd iets kunt uithalen voor je volgende stap. Ja. En zo heb ik in mijn carrière soms functies aangenomen die ik initieel niet zag zitten, maar waar ik achteraf heel veel heb uitgeleerd. En die parcours die u heeft afgelegd bij Xerox was toch redelijk, redelijk straf, toch? Waar bent u dan geëindigd? Als algemeen directeur van België en Luxemburg. Op het ogenblik dat ik dan uh, de job heb gekregen, als salesmanager heb ik een cadeautje gekregen. Een kleine anekdote, ik heb een das gekregen. Een das, hè. met het Xerox-logo, omdat ik zeker zou weten dat ik toch in een mannenwereld uh, was. Hè. Dat was een beetje om uh, te, te lachen. Uh, maar ik heb mij dat ook niet aangetrokken. Ik heb dat gewoon verder gedaan. Um, ja, om de twee jaar krijg je daar een nieuwe job. Je krijgt de mogelijkheden om verschillende departementen... Dus je kreeg wel de kans om door te ja, groeien. Ja, je kreeg wel kansen om door te groeien. En trouwens, er is één heel een mooi verhaal bij Xerox is Ursula Burns. Hè. Ursula Burns, uh, in de tijd zochten ze dus naar diversiteit uh, bij Xerox, jaren 60-70. En wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben toen een, een plan uitgewerkt samen met het leger, waar dat ze uh, de zwarte bevolking aantrokken die dus kansarm was, die dus geen studies konden betalen. En ze hebben dus eigenlijk ervoor gezorgd dat die mensen universiteit konden doen. Stage konden lopen en dan vier jaar konden meedraaien in het bedrijf minimum. En Ursula Burns was dus uh, dochter van een alleenstaande vrouw in de armste wijken van Amerika. Afro-Amerikaans dan? ook. Inderdaad. Um, zij heeft dan op dat ogenblik dat kunnen, uh, die studies kunnen doen en dergelijke. En zij is geëindigd als CEO van de groep. Hè? Ja, dat is straf. Dat is een mooi verhaal. Hè? I was raised by my mother. I have a brother, older, and sister, younger. My mother was extremely poor. We grew up in a very poor neighborhood, horrible neighborhood, and we lived in a horrible building. I mean, all the stuff. We lived in a ghetto. And my mother told me early in, our in my life, and my brother and my sister as well, that where we were was not who we were. She couldn't change the circumstances. She couldn't change where we were living, but she could invest a disproportionate amount of her energy and her resources towards our education, towards my education and my brothers' and my sisters' education until so she did. Is dat iets wat, wat jij meedraagt dan in je, in je carrière? Ja, dat is toch echt iets dat ik heb meegedragen. Als je ziet wat Xerox doet um, en deed, hè, om, met betrekking tot value diversity, dus eigenlijk de diversiteit binnen het bedrijf, dat is echt een heel mooi voorbeeld voor andere bedrijven, ja. Even verder spoelen naar 2018. Hoe is de situatie nu? Ik zou zeggen, we hebben een grote stap gezet. Hè. Als we nu kijken, nog geen 100 jaar geleden uh, heeft Leuven uh, de universiteit zijn deuren geopend voor vrouwen. En dan kun je zeggen, dat is al 100 jaar geleden, maar dat is ook nog maar 100 jaar geleden. Nu, ondertussen, 50, 55 procent van de studenten zijn dames, dus die zullen zeker een vaste mogelijkheid hebben om te kunnen doorstromen. We hebben stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Hè. Als je nu zou terugblikken naar, naar die jonge uh, Ingrid, die destijds begonnen was bij, bij Xerox, welke raad zou je haar geven? Allereerst zou ik zeggen, ga voor je dromen. Als je een droom hebt en je bent ervan overtuigd, doe het dan. Dus ik heb dat gedaan met, met, als leerkracht en ik heb daar geen, geen moment spijt van, maar ga voor je dromen. Durf ook verandering aan. Uh, ook niet altijd evident voor een vrouw, is van te durven wijzigen. Hè. Want je zit in een bepaalde comfortzone, je weet dat je daar goed in bent. Wat gaat het geven als ik een nieuwe stap zet? Dus gewoon durven gaan, ook zelfvertrouwen hebben en zoek steun. Uh, netwerk is superbelangrijk. Als je vragen hebt of je moet een belangrijke presentatie doen, um, of je moet een volgende stap zetten die misschien wat moeilijker is, of buiten je comfortzone, zoek hulp. Vraag gewoon advies van uw collega's of mensen die het al hebben gedaan. Mm -hmm. Dat is, is een enorme rijkdom die je daarmee krijgt. Hè. Durf springen, heb zelfvertrouwen en omring je met mensen die je kunnen bijstaan op de punten waar je zelf nog niet sterk genoeg in bent. Ja. En misschien een vierde, dat is misschien raar, toch niet onbelangrijk, zorg dat je een goede partner hebt. En die ook uh, u ondersteunt. Want als je carrière maakt, heb je altijd wat moeilijkere momenten. En dan moet je thuis kunnen komen in een thuishaven waar je voelt van, hier word ik ondersteund. Ja. En niet van, ik had het u toch gezegd dat je het niet moest doen, of wat ook. Maar nee, nee daar, daar echt die ondersteuning. En iemand die dan ook begrijpt dat ja natuurlijk carrière maken is niet een 9-to-5, maybe, maybe, misschien een 5-to-9-job. En daar dan ook het begrip van krijgen. En ja, dan de nodige ondersteuning en hulp uiteraard ook. Alhoewel dat ik vind dat je niet te veel moet steunen op familie. Ja. Ik vind dat je meer in uitbesteding moet gaan. with me, women. Let me hear you say, ladies all just the world, listen up, we're looking for a If you're women. Omdat ze zelf heeft meegemaakt hoe moeilijk het was om het te maken in een malle wereld, heeft Ingrid van diversiteit een van haar speerpunten gemaakt. Voor haar moet iedereen een kans krijgen: jong, oud, man, vrouw. Maakt niet uit wat je achtergrond is, je kan altijd iets bijbrengen. Waarom is diversiteit belangrijk? Ik geloof zeer sterk in diversiteit omdat je in eerste instantie een weerspiegeling moet zijn van de maatschappij. Als je diensten aanbiedt voor de totale maatschappij, zoals bijvoorbeeld wij in Telco, is het heel belangrijk dat je weet wat zijn de noden van de volledige maatschappij zijn en niet van een bepaalde niche. Om dat te kunnen te werkstellen, is het belangrijk dat je dus van de volledige maatschappij weerspiegeling hebt in je eigen bedrijf, zodanig dat die diensten op de juiste manier ontwikkeld worden. Dus dat is een eerste doelstelling, vind ik, van diversiteit. Een tweede diversiteit is creativiteit, de tweede doelstelling. Als je die diversiteit hebt, heb je creativiteit... Heb je creativiteit, dan heb je innovatie. En een bedrijf kan alleen maar groeien als je innoverend bezig bent. Dus voor mij, aan de basis van innovatie ligt de diversiteit. Dus ik ben een grote voorstander om ook in bijvoorbeeld in mijn directiecomité een diversiteit te hebben van verschillende type persoonlijkheden, achtergronden. Zie je dat ook in je, in je omgeving, dat, dat mensen met een diverse achtergrond, mannen, vrouwen, je, mensen met verschillende profielen, anders uh, kijken tegenover ja, verandering? Dat klopt. Als we nu kijken, we, we, we, je neemt een bepaalde problematiek. Als je een divers publiek hebt, gaan die de problematiek op diverse manieren aanpakken. En daar neem je gewoon het beste van. We zitten nog altijd met bedrijven die niet aan hun quota zitten voor het aantal vrouwen in belangrijke functies of in raden van bestuur. We zien nog altijd schrijnende situaties met sommige mensen. van sommige. komt dat eigenlijk? Dat er, dat er... Omdat er niet alle bedrijven staan daar echt voor open dat het belangrijk is. Hè? Ja. Uh, niet alle bedrijven staan... Uh, vinden... Zelfs al gaan ze mensen aanwerven uit een, een diverse hoek, hè, homoseksuele, jonge mensen, oudere mensen, andere culturen, dan verwachten ze nog altijd dat die binnen een bepaald profiel gaan werken. Dus die mogen niet met hun eigen identiteit binnen het bedrijf werken. Het ja. bedrijfscultuur primeert. Het bedrijfscultuur, ja, inderdaad. Ingrid werd vorig jaar verkozen tot ICT Woman of the Year. Deze prijs wordt uitgereikt door Techmagazine Data News en bekroont de vrouwen die in hun bedrijf bezig zijn met technologie. Is zo'n prijs belangrijk? Er is altijd wel een kleinere gesteun nodig. Hè, zoals ik nu gedaan heb met mijn boostcamp bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat u de ja, boostcamp absoluut. hebt gezien. Dus, ja, op het ogenblik dat, hij, dat ik dan ja heb gezegd. Ik ga mijn, mijn schouder onder uh, het ICT-lady-verhaal steken. Ik ben dan ook genomineerd. Ik was daar wel fier op. Zodra ik dan die titel had, ja, heb ik dan beginnen nadenken. Wat geef ik nu terug aan de maatschappij waar ik een mooie impact kan hebben. Zonder dat het te veel impact heeft op mijn eigen agenda. En zo heb ik dan uh, het ICT-boostcamp gelaten. Dus er zijn een vijftigtal jonge dames onder de 28 jaar die nu een mentor hebben van een senior manager, CEO's van de IT en uh, die hen gedurende vier maanden gaat opvolgen. Dus uh, ja. jonge dames zijn blijkbaar enthousiast ja. en tevreden. En, en waarin resulteert dat dan? Dat resulteert in verschillende zaken. Ik denk in eerste instantie in uh, meer zelfvertrouwen voor de dames. Um, gezien ze dan ook gaan uh, meemaken van... Wat is de dag van de persoon op dat niveau? Wat zijn de moeilijkheden? Want dat zijn vrouwen die al in de ICT werken? Nee, niet specifiek. Ik had zelfs een dokter die daar was, maar die daarin geïnteresseerd was. Nee, nee, niet specifiek. Maar wij wensen hen wel de smaak van ICT bij te brengen. Hè. En Wij hopen daarmee dat de ICT-sector iets seksier uit, uit de hoek gaat komen. Ja. Hè. Um, en in die zin op dat ogenblik ervoor zorgen dat, de, dat die dames ja, opgevolgd worden, uh, antwoorden krijgen op hun vragen, dus een grotere zelfzekerheid hebben, um, ook hun netwerk kunnen uit, weer uitbouwen. Een van de stokpaardjes van Ingrid is 5G, het gsm-netwerk van de toekomst. De verschillende overheden in ons land zijn het niet eens geraakt over hoe ze het geld gaan verdelen dat de licenties voor 5G opbrengen. Minister van Telecom, De Bakker, reageerde heel kwaad. Maar wat betekent 5G voor de gewone gebruiker? voor ons allemaal. Er zijn al wel duidelijke cases, de dag van vandaag. Er zijn heel wat testen die, die, die ongoing zijn, maar als je dat ziet in, in, een, in een breder kader. We vertrekken net vanuit geconnecteerde objecten waar men op dat ogenblik wenst data uit te halen die men kan gebruiken om proactiviteit te doen, parkings te zoeken, binnenkort laten we zeggen, slimme zebrapaden, slimme lichten. Allemaal ten voordeel eigenlijk van de inwoner van de stad of van de de medemens, want dat is eigenlijk de hoofdmoot. Of van de veiligheid. Hè. En dan pakken we bijvoorbeeld drones. De drones, die, ik kom terug op je vraag hoor, maar de drones die eigenlijk op de dag van vandaag al heel veel doen. In Tomorrowland filmen die dat, zodanig dat je dat kunt upstreamen en kunt doorsturen naar mensen die niet naar Tomorrowland kunnen gaan. Tegelijkertijd kunnen die ook kijken, is er met betrekking tot veiligheid is er een issue. Is er een probleem, kunnen die direct inzoomen en kunnen die die beelden rechtstreeks sturen naar... De veiligheidsdiensten. de veiligheidsdiensten. Die dan weten, moet er wel of niet een ambulance komen, moet er een dokter komen, verpleging komen, wat dan ook. Dus dat is de dag van vandaag al bestaand. Hè. Hetzelfde ook voor die drones is om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld in havenbedrijven het sluikstorten kunt tegengaan van de binnenschepen. Ja. Waar dat dan eigenlijk alle inwoners last van hebben. Van geur enzovoort enzovoort. Maar zodra dat je heel veel dergelijke dingen gaat gebruiken, dan ga je heel veel data hebben die je moet kunnen doorsturen. Ja. En dan heb je natuurlijk... Een andere bandbreedte nodig. Hè. Ja. En dan heb je 5G nodig. Kijk nu bijvoorbeeld, je rijdt met een wagen. Hè. Als u in iets ziet, duurt het 50 meter voordat eigenlijk u een actie kan nemen. Mm -hmm. maar 50 meter kan te laat zijn. Ja. Ja. Als je nu met 5G een wagen laat besturen en die detecteert bijvoorbeeld ja, een, een gevaar, is dat 1 meter daarna en de actie is genomen. Ja. Dus dat is de snelheid die we dan kunnen hebben. Dus enerzijds gaat het belangrijk zijn voor die zelfbesturende wagens, dat je geen 50 meter nodig hebt voordat je iets gedetecteerd hebt dat in de weg staat van de wagen, met mijn even spreek. Maar dat heeft enorm veel voordelen. Je gaat robots hebben die gaan kunnen opereren, die dus chirurgische operaties gaan kunnen doen. Daar moet natuurlijk ten eerste de snelheid moet er zijn, ten tweede de accuraatheid moet er zijn. Dat is, dat is een, een, een, toch een belangrijk menselijk aspect. Uh, en je gaat bijvoorbeeld ook in alles wat de virtuele realiteit... Hè. Uh, het kunnen filmen 360 graden uh, en dat dan rechtstreeks kunnen doorsturen. Zeggen ze 5G is 2020, maar er zijn nu al heel concrete tests ja. die we hebben kunnen tonen, waar je die snelheid kunt zien en waar de accuraatheid ook aan getoond worden. En, en daar kun, ja, kun je duizenden applicaties voorstellen. De uitrol in ons land was voor volgend jaar gepland. Maar door communautaire gekibbel kan dat vertraging oplopen. Henken we achterop als het om technologische innovaties gaat? Sowieso hebben alle landen dezelfde problematiek. Dat heeft te maken met de reglementering. Uh, voordat men uh, bepaalde uh, nieuwe zaken wenst te op de markt te brengen, dan is daar een bepaalde reglementering die aan het pas komt. Dus dat vraagt tijd. Dat zijn onderhandelingen met bepaalde instanties, met de staat. En ja, daar is natuurlijk België niet iets complexer, laat het ons zo zeggen. Nu, zeggen dat wij achterstaan, dat durf ik zo niet direct te zeggen in de telco. Als we kijken in de telco-wereld, en we kijken bijvoorbeeld naar internet of things, daar vind ik dat België al heel ver staat. Het zal misschien wat trager zijn met de reden dat ik zei: hè, de reglementering en, de, en soms de moeilijkheden van de staat en dergelijke. Maar we hebben hele mooie dingen waar we fier over mogen zijn in België. Hè? Mocht je een glazen bol hebben, en als we het dan hebben over. We hadden het daarnet ja over 5G, Internet of Things. Hoe ziet de toekomst eruit? Hm. Uh, schitterend. Zou ik zeggen? Uh, ik kijk er echt naar uit. Als je kijkt naar de mogelijkheden die, die, die voor ons liggen um, en waar we nu al van kunnen proeven, dan zijn we nog maar echt aan het begin. Ik denk dat we hele uh, interessante en innovatieve zaken gaan hebben. Meer en meer gaan er op maat gemaakte applicaties zijn die die mobiliteit bijvoorbeeld, ik heb dat als een voorbeeld, gaat ondersteunen. En ik vind dat zo boeiend. Ik vind dat echt enorm boeiend. Dus een heel mooie zaak die voor ons liggen. En waar de telco een heel belangrijke rol in moet spelen. Dit was een podcast van vrtnieuws.be Meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.